...voor het afpersen van politici. Ze zouden stiekem videofilmpjes als ze die vreemd gingen, met de bedoeling hen daarmee te chanteren. In verband met dit schandaal zijn al 21 ambtenaren en directeuren van staatsbedrijven ontslagen. Het weer, het is bewolkt en er valt een enkele bui. Het wordt 12 graden en er staat een stevige noordwestenwind. Dit was het NOS. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad een korte file op de A13 Den Haag-Terdam na een autobrand bij Delft...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 Naar Zandvoort Lunch. Het lunchprogramma van ZFM Zandvoort. Iedere maandag, woensdag en vrijdag van 12 tot 2. Presentatie Ruje Hansen en Angela de Koning. Goedemiddag. Hey, hallo, Goedemiddag! Oh, ben je er ook weer? Eh, uh, ja, zo te zien wel. Wat een gezelligheid weer. Ja, heel gezellig. Goed, het is weer woensdag, het is 22 mei. Nog een week, hier, jongens, dan is het bed. Ja. Dat zit het erop hier. Ja. Zit. Over precies een week, hè. Oeh. oeh, oeh. Ja. Over precies een week, dan. Uh, beginnen we aan onze laatste uitzending uit dit... Uh, bouwgele bouwvalletje hier aan het gasthuisplein. Jawel. 12 tot 5 uur volgende week, woensdag. Dan is het echt de laatste, en dan gaan we twee dagen uit de lucht om. Uh, ja. Alles te verhuizen en zo. En dan... Uh, en dan... Uh, nou, dan wordt het burn, hè. Vanaf 1 juni, twee uur s middags Gaan we weer de lucht in. Officieel dan... In onze nieuwe studio aan... Uh, de Tolweg. Ja, ik zei het al. Ja. Tolweg Tina ja woensdag dus. En als u zin hebt om even lekker langs te komen hier, om nog even te kijken in wat voor erbarmelijke omstandigheden wij hier nu <laughs> kunnen we lekker overdrijven. Ja. Ach, het is vreselijk. Vreselijk. Maar goed, u kunt ons er één keer uh, bezig zien, dus vanaf volgende woensdag, volgende week woensdag dus, vanaf 12 uur in dit oude pand en daarna is het over en verdwijnen wij naar de tolweg. Ja. Ja, dat is Dus, wie ons deze week nog van dichtbij wil zien nou, in het maar... centrum, die kunnen even langslopen. Ja, we beloven we... dat we terug zwaaien. Ja, we zwaaien terug. Echt ja, maar. dat zeker. Ja, we zwaaien terug.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 Uitwezig, hè? Oké, zoals ik dus al zei, volgende week woensdag. En uh, vandaag gaan we natuurlijk gewoon uh, lekker. Uh, doen wat we altijd doen op woensdagmiddag straks, de finieljaren om twee uur met uh, de Eurid Met de Doobie Brothers. Dat ben ik weer niet aan het vergeten. Earth with fire. Oh ja, Earth and on fire. And fire. Ja, maar... Dus we gaan, we gaan lekker swingen. We gaan swingen ook, ja. ja. Ook dat. En nou, wat we verder doen natuurlijk... Nou, we hebben gewoon eh, nog een paar leuke nieuwe cd's natuurlijk. Die van Anouk is helaas nog niet binnen. Maar die heb, nee. in, die heb ik in ieder geval vrijdag. Dat is een ding wat zeker is. En dan uh, laten we hem hier in première gaan natuurlijk. Um, verder, ja, nou ja. Voor de rest laten we maar muziek gaan dragen. In het kader van het swingen... Bruce Springsteen. Dancing in the Dark.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 Videos on and I'm moving round my place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face, and I ain't getting nowhere. I just living in a junk like this. There's something happening somewhere. Baby, I just know it is. Springsteen, Dat was even lekker om er even in te komen, nietwaar? Als het ware reeds ongeveer. Ja, dat was wel lekker. Wel lekker. Dancing in the dark was dat. En uh, ja, voor de week en uh, gisteren werden we opgeschrikt. Nou ja, opgeschrikt. Ja, je kunt het natuurlijk zo langzaam al steeds meer verwachten. Opgeschrikt door het uh, overlijden van uh, een van de founders, of de oprichters van de Doors. Uh, Ray Manzarek. Toetsenist en bassist. Want de Doors hadden in het begin geen baschieterist. Hij speelde bas op een Fender op een baspiano. Dat was een klein klaviertje van 1 octaaf. En daar speelde hij dan alle baspartijen op. Dat was wel interessant. En natuurlijk had hij uh, een orgel. En uh, nou ja, daar speelden natuurlijk alle keyboardpartijen op. Alle orgelpartijen, pianopartijen. Want keyboards, ja, dat zei je toen nog niet in die tijd. Um, Ray Banserwek is 73 geworden. Is overleden aan kanker. En dat is natuurlijk vreselijk. Vandaar eventjes dat wij daarbij stilstaan. No one from the doors this. The Roadhouse Blues. Deze koningin, deze ba-pa-lula-lucha, opa pa Van de Doors, de Roadhouse Blues. En, uh, ja, dit, uh, dat draaiden we dus even in. het... Als, uh, ja, even nagedacht, ter nagedachtenis van uh, Ray Manzarek, de, de toetsenist en uh, tevens ook bassist van de Doors. Want, zoals ik al zei, uh, ze hadden maar drie muzikanten, want Jim Morrison zong alleen. En uh, verder was natuurlijk gitarist en drummer. En Ray Manzarek deed dus het orgel en de bas. Zo was dat. Het hm. is Bruce Hornsby. Just the way it is. Ja, zo is het nog Daar kan ik ook niks aan doen. Nou, ik heb het wel van alles dan willen veranderen, maar dus net is het weer, je kunt er niks aan doen. Je moet gewoon accepteren dat het lekker fris is buiten. Ja. Maar dan zweet je ook niet zo. Dat is wel lekker handig. He? Straks om half één hoort u hoe het ervoor staat, en wat u te, wat u te wachten staat morgen zit hier een gek in de studio, die heeft gisteren een duik in de zee genomen. Nou, moet je wel helemaal gestoord <laughs> worden Nou, ik vind het wel, die hard dan. C is 10 graden, hallo. mij ja. dat hij gelijk de ijspegels in zijn neus hangt. Maar, maar ja, hij is aan het trainen voor de duik, hè, 1 januari. Ja. Bruce Hornsby. line, time, waiting for the They can't buy a job A man who still suit hurries by As he catches the poor old lady's eyes Just for funny says, Get a job That's just the way it is Some things will never change That's just the way it is Ah, but don't you believe that You can't go where the others go. You don't look like they do. You said, "Hey old man, how can you stand to think that way? And did you really think about it before you made the rules? He said, that's just the way it is. Some things have never change. That's just the way.'" Just the way Die de man ooit gehad heeft, man. Maar... Mocht u verzoekjes hebben, kunt u altijd even bellen, natuurlijk. Uh, 023 1969. Dat kan, natuurlijk, altijd. Alleen weer lekker zo niet wakker ben op woensdag morgen dan ga ik lekker uh, in de trein en dan slaap ik in de trein slapen we nog wat en dan uh, heet ik uit te stappen en dan zit ik ineens zit ik in Leiden en zo. Maar uh, <lacht> nee hoor, dat is helemaal niet waar joh. Maar uh, ik ben er weer lekker wakker van. Zo'n uh, zo, zo lunchprogrammaatje is lekker gezellig, lekker in muziek en uh, geluid een beetje stevig op je koptelefoon. Heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk, heerlijk allemaal. Jawel.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 Volgende week woensdag tussen twaalf en vijf als we ons uh, marathon afscheidsuitzending uh, uh, hebben. Dus uh, dan mag je gewoon gezellig even nog komen kijken. En uh, daarna om 5 uur dan gaat de stekker eruit en dan is het stil. En dan hebben we nog een leuke afterparty ergens in de Halterstraat of zo bij een of ander eh café, kaviertje. Ja, nou oké. Okay. In ieder geval uh, volgende week woensdag dus afscheidsdag van uh, van onze oude studio. En uh, gaan we gaan nu verder met. Uh, met uh, zeegeluiden. Welkom Hawaii. Ja, welkom te Hawaii. Nou, we zitten in Zandvoort, oh, mevrouw. Uh, sorry. Nou, u krijgt even zeegeluiden. Dat is wel even makkelijk zo. Dat is echt Zandvoorts geluid dit, hè? Zee. We horen. 9 graden, jongens. 10 graden. Woe. Dat moet zo gek zijn dat je erin duikt. Maar goed, in ieder geval, dit is Train. En het heet Mermaid. Oh, oh, oh, oh. Can't swim so I took a boat.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 Ik Even naar een LP te kijken. Ja, dat moet je ook niet doen, natuurlijk. Je moet gewoon niet naar een LP gaan kijken. Je moet gewoon, uh, hè? Ja, dat moet je gewoon doen. <laughs> gewoon zodat ik op tijd ben. Goed, dat was Train. En dat nummer, dat heet dus, uh, hoe heet het ook weer? Oh ja, Mermaid.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 Keken we het plein, maar geld het te weinig en een te hoog geheel. De reikte de helpende hand van met een goede nieuwe locatie aan de tolweg 10 staat ons nieuwe band meer ruimte, lager de huur sentimenteel gevoel natuurlijk, over een week Dan is het zover, dan gaan we weg Van het Gasthuisplein We zullen best wel een traantje laten Zo hier, het prant zo gewoon aan het Gasthuisplein Als we weggaan, ja dat is nou helemaal zo Het is niet anders oké, okay. goodbye gasthuisplein namens hier het nieuwe single, u kunt hem uh, bestellen via zijn CFM Zandvoort het kost slechts 5 euro en de hele opbrengst blijft niks aan de strijkstok de hele opbrengst gaat naar uh, nog nader te bepalen, uh, goed doel moeten we even kijken wie, uh, wie daar heel blij mee zou zijn, slechts 5 eurotjes en daar uh, steunt u dan een goed doel mee Weet weten niet wie, maar dat komt allemaal wel goed uh, in ieder geval uh, gaat het gebeuren, nietwaar? ja, gaat het gebeuren? ja jazeker. tenminste ja, toch wel. Ja, hij doet het hoor. Ja, hij doet het. Uh, nou ja, er is al heel veel over gezegd. Maar uh, na een uh, kletsnat etmaal ziet het er vandaag toch een beetje beter uit. Het blijft zwaar droog en vooral vanmiddag schijnt ook regelmatig de zon. De wind is duidelijk aanwezig en waait uit het noordwesten. Is matig tot vrij krachtig in de polder. En krachtig tot hard aan zee. En de temperatuur uh, blijft steken op een uh, magere 12 graden. Door die wind zal het uh, toch wel wat kouder aanvoelen. Vanavond schijnt tot zonsondergang regelmatig de zon. Maar daarna neemt de bewolking weer toe. En de komende nacht komt het tot enkele buien. De wind neemt af naar zwak tot matig en waait uit het westen tot noordwesten. En de temperatuur daalt naar een graad of zes. Morgen wisselen zon en buien elkaar af. Deze buien kunnen gepaard gaan met hagel en onweer. De noordwestelijke wind neemt weer toe naar matig in de polder en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur is bedroevend voor eind mei en stijgt naar hooguit 9 of 10 graden. Ja. En morgen, overmorgen gaat het sneeuwen. Toch? Eh ik verbaas me nergens meer over. <laughs> nee, dat bedoel ik. The sky is red tonight. We're on the edge tonight. No shooting star to guide us. I for and all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 It's such a shame tell me How many times can we win and lose? How many times can we break the rules Between us Only two drops How many times do we have to fight? How many times do we get? Teardrops was dat, Emily de Forest, winnares van het Eurovisie Zongfestival. En er is alweer commotie, er is alweer gedoe. Want alle uh, Oost-Europese landen, Rusland en Azerbeidzjan en al dat soort uh, bananenrepublieken. die uh, zijn allemaal boos, want die denken dat de telling niet goed gegaan is. Die willen dus een hertelling. Ja, nou ja, waar What je. Wat? Ja, waar je dan niet druk om maakt, je gekken. Uh, ze vinden dat ze te weinig punten gekregen hebben. en uh, Het zijn typisch weer alle die, die, die gebieden daar... Uh, Azerbeidzjan en uh, Rusland en Wit-Rusland en weet ik het allemaal niet. Die vinden dus gewoon dat ze benadeeld zijn, denken ze. Uh, dat de stemming niet goed gegaan is. Dat las ik tenminste vanmorgen in de krant. Huh? Ja. Nou ja, belachelijk. Wat een nonsens. Ja, er waren punten die... Waren, ik weet niet meer precies hoe het zat hoor. Maar er waren punten die waren gegeven door, eh, door Azerbeidzjan aan Rusland. En die zijn niet aangekomen. Die gingen naar Georgia, naar Georgië of zo. Weet ik veel. En het is allemaal haat en neid in dat gebiedje daar. En dan zit er eh, zo'n zo zo zo zo dictatortje daar. Eh, zo'n zo presidentje. En die gaat zich er dan ook mee bemoeien. Zelfs het staatshoofd. Hoe gek kun je zijn? Oh. Ja. Nou ja, nou ja mm. we laten we maar verder. Ik gaan, we eens... in, gaan we er niet eens druk nee, nee. houden. <laughs> ik las het vanmorgen in de krant. En uh, ik verslikte me bijna in mijn broodje. Werkelijk waar, was niet te geloven. Live the life, zou ik dan willen zeggen. En dat zegt Rod Stewart ook van zijn nieuwe CD, Time. You wrote it in your email at your sad and lonely. Cause a girl in college has stolen your heart. So my estimation of the situation Is I bet you can't stand being apart Listen son, you gotta find a sense of perspective Ain't no use of in your way in the sand Although I kinda like your revolutionary spirit You know you gotta fall for you, learn how to stay Is in your arms. So love the life you live. nummer van de nieuwe CD van Rod Stewart Twee weken geleden uitgekomen is Prachtige plaat, leuke nummers erop En weer origineel, gewoon uh, weer zoals we Rod een beetje kennen Niet allemaal dat, uh, dat uh, merkend songboek gedoe Wat op zich wel mooi is Maar oké, okay, we horen Rod toch liever een beetje steviger En dit is Live the Life nummer van zijn nieuwe CD, Time Potlood en papier of pen en papier Mag u klaarleggen en dan kunt u ons nieuwe recept weer uh, horen. En u kunt het ook op Facebook terugvinden ja. Ja, en deze week gaan we maken een pasta caprese. Wat? Pasta caprese. Ah, el caprese, ja. Okay. Ja, die, ja. <laughs> en daarvoor heeft u nodig: 200 gram pennen of een andere stevige pasta soort. 250 gram uh, romaatjes of cherry tomaten. 1 eetlepel olijfolie extra vierge. 1 eetlepel citroensap. Vers gemalen zeezout en zwarte peper. En een bakje mini bolletjes mozzarella. En nog één zakje verse basilicum. En de bereiding gaat als volgt. Pasta beetga koken volgens de aanwijzingen op de verpakking. Tomaatjes omscheppen met olijfolie, citroensap, zout en peper. En uh, de tomaatjes op. Een bakplaat onder de hete grill of in een droge koekenpan. Vijf tot zeven minuten ga roosteren en af en toe even omscheppen. Wat zei je nou? Poepenkank? <laughs> ja. <Splak geblek>. ja. <laughs> Mozzarella afgieten en de bolletjes halveren. Basilicumblad grof scheuren. Pasta afgieten en de rest van de olie en zout en peper naar smaak er doorheen roeren. Vervolgens de mozzarella, tomaatjes en de tomaatjes er doorheen scheppen. En de pasta in twee warme, diepe borden scheppen. En de basilicum er overheen verdelen. Eet smakelijk. Zo. Nou, oké. Okay. Als het in de poppen kan. Ja. <laughs> Lekker in de poppen kan. Ja, heerlijk hoor. Gezellig. Nou, oké. Okay, eet smakelijk, dames en heren. U kunt het uh, recept terugvinden voor zover u dat uh, leuk vindt. Uh, op onze Facebookpagina Zandvoort Lunch, dus gewoon Facebook en dan zoek je even Zandvoort Lunch en dan kom je vanzelf op onze pagina terecht en, en daar staat het recept nog eens te lezen. En uh, ja, als u toevallig uh, vriendje bent van Angela op Facebook of van mij, dan, uh, dan ziet u het vanzelf verschijnen, dan staat het er zo weer op. Ja, ja, ja. Ja, Ja, ja, ja leuk ja, ja, ja. is dat hè, oké. Okay. Nou, oké, okay, uh, we gaan door, gezellig. Ja, we hebben nog even wat leuke dingen te doen niet waar? Zoals bijvoorbeeld dit. Hoop ik.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 In my heart You walked out that door, I swore that I Prachtig plaat van Cher was dat. Lekker uh, lekker rock en zo. Heerlijk, klinkt goed. <coughs> Het is een uh, oude hoor, hij is al de uh, jaren 90, denk ik, 80, 90 zoiets. Prachtige plaat dus. If I could turn back time. En dat was uh, dat was. Uh, yeah. See then, ja. Chair dus. The See 2013 verhuist CFM Zandvoort naar zijn nieuwe locatie aan de Dolweg 10a in Zandvoort. Wij nemen afscheid van onze oude studio op 29 mei tussen 12 en 5 uur. Komt allen gezellig langs. Niet allemaal tegelijk natuurlijk. Nou, niet allemaal tegelijk hoor, want dan is het, dan is het te klein, dan kunnen, we, dan kunnen we niet eens meer uh, werken. Maar goed, uh, u bent in ieder geval uitgenodigd, gewoon gezellig en lang te komen. 29 mei, 12.05 uur als we afscheid nemen van deze studio. En uh, daarna gaan we verhuizen naar de Tolweg. Carol Emerald. I belong to you Dat was de titel I Belong to You van uh, de nieuwe CD van Carol Emerald. Geweldige plaat hoor, ik kan hem u echt aanbevelen, hij is echt mooi. Met allemaal mooie liedjes erop en dit heet de nummer, nummer heette I Belong to You. De CD heet overigens Shocking Miss Emerald. Dat wij weer ons weer gaan opmaken voor het nieuws en het weer van uh, 1 uur. Daarna komen we gewoon weer vrolijk terug. Hoor. Tuurlijk, de zon schijnt ook weer, wat weer nog mooier eigenlijk. Het is nog allemaal wat vrolijker uit als die zon schijnt nu hè. Oké jongens, tot zo aan de andere kant van het nieuws.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 De Algemene Rekenkamer is zeer kritisch over de manier waarop achtereenvolgende kabinetten de Tweede Kamer hebben geïnformeerd over de vervanging van de F-16. Volgens de Rekenkamer hebben ministers op allerlei vragen geen rechtstreekse antwoorden gegeven en verwezen ze steeds naar het definitieve besluit over het nieuwe gevechtsvliegtuig. Het kabinet is van plan dit jaar de knoop door te hakken over het nieuwe gevechtssoestel. Grootste kanshebber lijkt nog steeds de JSF, maar er zijn ook andere kandidaten. De Spaanse politie heeft de huurauto teruggevonden van volleybalster Ingrid Visser. Visser en haar partner worden sinds vorige week vermist. Ze werden voor het laatst gezien in de stad Murcia in het zuidoosten van Spanje. De huurauto, een Fiat Panda die ze op de luchthaven van Alicante hadden gehuurd, was afgesloten en op de juiste manier geparkeerd in Murcia. De Iraanse president Ahmadinejad blijft zich ervoor inzetten dat zijn protégé Masjai met de verkiezingen mag meedoen. De raad van hoeders heeft Masjai afgewezen, vermoedelijk vanwege zijn liberale ideeën. Voor de verkiezingen van 14 juni zijn nu nog acht kandidaten over. Allemaal getrouwen van Ayatollah Khamenei, de hoogste leider in Iran. De politie Utrecht gaat onderzoeken of programmamakers van Veronica iets strafbaars hebben gedaan. In de uitzending van het tv-programma Nachtwacht was maandag te zien hoe er werd ingebroken in een huis in Utrecht. De tv-ploeg ging op pad met een inbreker. Die nam een laptop, tablet en contant geld mee uit een woning. De spullen zouden kort daarna zijn teruggebracht, maar het geld niet. De ronde van Spanje van 2015 start niet in Nederland. Dat heeft de organisatie van de Vuelta laten weten. Waarom Nederland is afgewezen is vooralsnog onduidelijk. De Vuelta zou starten in Emmen. Het weer nog.